Het is door al negens met het NOS-journaal. Het hoofdkantoor van Albert Heijn staat vandaag voor de rechtbank tegenover alle franchise-nemers van het bedrijf. Die ondernemers liggen al jaren overhoop met Albert Heijn over de manier waarop opbrengsten en kosten worden verdeeld. De 230 franchisers hebben nu collectief het hoofdkantoor voor de rechter gesleept. Ze denken dat het bedrijf trucs uithaalt met de inkoopprijzen, waardoor de franchisers miljoenen euro's zouden mislopen. Albert Heijn ontkent dat. Volgens hulporganisaties dreigt een humanitaire ramp in Noord-Korea. Door overstromingen is een groot deel van de oogst vernietigd... waardoor hongersnood dreigt. Noord-Korea heeft al een structureel voedseltekort. Die situatie kan nu echt nijpend worden, zeggen het Rode Kruis en de VN. De overstromingen, veroorzaakt door een orkaan en zware regenval... hebben aan 133 mensen het leven gekost. Volgens cijfers uit Pyongyang zijn ruim 100.000 mensen... hun huis kwijt door wateroverlast. In de Zaandamse wijk Poelenburg zijn gisteravond acht overlastgevers opgepakt. Volgens de regionale omroep NH zijn onder de arrestanten ook buurtbewoners. In de wijk is het al weken onrustig. Een groep jongeren veroorzaakt bij een supermarkt overlast... en intimideert voorbijgangers, winkelpersoneel en politieagenten. Dit weekend werd een raadslid voor het oog van de camera bedreigd. De politie treedt inmiddels harder op, zijn meer agenten in de wijk... komt meer camera toezicht en mogelijk komen er gebiedsverboden. Het Syrische leger zegt dat het een Israëlisch gevechtsvliegtuig en een drone heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd in het zuiden van Syrië tijdens een Israëlische aanval op een Syrische legerpositie. Het Israëlische leger zegt dat het vliegtuig niet is neergehaald, maar wel is beschoten. Israël heeft de afgelopen weken vaker doelen onder vuur genomen in Syrië. Onder meer nadat Syrisch artillerievuur vermoedelijk per ongeluk in Israël terecht was gekomen. Het weer het wordt vanmiddag zonnig en heter dan ooit gemeten in deze tijd van het jaar temperatuur tot boven de 30 graden. Ook morgen en overmorgen is het zonnig en tropisch warm. Daarna wordt het kouder en volgen er buien. Dit was het NOS Journal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Dennis Mooi van de ANWB. De randstad nog viel op de A1 richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden Oost 8 kilometer de werkzaamheden. A2 richting Amsterdam tussen Nieuwegein en Maarse 4. De linker is dicht vanwege een kapotte auto. En op de A6 richting Amsterdam staat voor Muidenberg 4 kilometer. Tot zover de verkeers. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat, u wilt APK autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis, terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en natuurlijk de jaren 70... natuurlijk alleen maar met mooie oud-Hollandstalige muziek. En als opening hoor u natuurlijk onze herkenningsmelodie. Die was van Loet dames met Weet je nog wel oud, oud je. Een opname 1928. Het komende uur onder andere muziek van de Bietenbouwers... Bonnie Clair heb ik klaarstaan. Maar nu is hij Johnny Hoes met al oh, was ik maar. Mijn moeder thuis gebleven.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 Het laten zitten, net toen ik mijn laatste geld aan bloemen had besteed voor jou. En toen jij niet bent gekomen, heb ik dit boeket ik Heb het toen je mag het weten, voordat in de hoop gesmeten. Anneliese, ah Anneliese, gebruik toch je woede verstand. Anneliese, ah Anneliese, ik vraag je nog steeds op je om je hand,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 En ook Kangaroe Eiland, dat bewust op de onjuiste manier geschreven was. En Badje Vier kent u ook, waarschijnlijk heb ik ook regelmatig voor u gedraaid. En nu dan Kangaroe Eiland van het cocktail trio. Dit is het geluid van een haastige kanker. Radeloos, redeloos, redeloos. Want tijdens haar middag heb ik hier zo lief uit het moeder gesloten. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Uh, nu gaat ze rond bij haar buurtvrouwen. En ze vraagt... Naar... Hei je Henkie gezien, zien, hei je Henkie gezien Nee, maar misschien komt de zien. hei die Henkie gezien En met z'n allen al -op. op een kangaroe eiland, waar je kangaroes vindt Zoekt een kangaroe moeder, naar de kangaroetent Ach, wat is dat kind snel, Mel? Ik sloot m'n oogjes één tel en doet zonder vaarwel. wel. Nel kroopie uit mijn buikbal. En is zijn allemaal op een kanker. Nee, loop je. je kanker. een de kanker Naar de kanker op Laatst nog kreeg je een jojo. In mijn buiteltje cadeau. <laughs> nou, ik sproe als een flow, de kibel, de zo, we met z'n allen allen op een Nederland, waar je kangeroes vindt. Zuk de kangeroep, moeder, naar de kangeroep Ach, ik ben toch zo ongeruust, trus, Ik ben zo ongeruus. Waar gooi me zonder excuus, truus? Als ik zo licht thuis kom, uit huis! En met z'n allen hoppig kangeroep, Nederland, waar je je kangeloos vindt, zoekt een kangeloom mode. Laat je kangeloom kind. Oh, mensen, kinderen, pietjes, kijk nou eens aan Sjaan. Wat hij nou weer had gedaan. Hij was, en het flikkent hij me nog altijd, een tijd tussen de voering gegaan. En met zijn allen houden, alle, op mijn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 Hoedje, dat staat je goed. Geloof me kind, ik vertel je geen verhaaltje. Ik zie je liever met de hoed dan met sociaaltje. Bij sport en spel je er in de wind. Maar gaan we het zeg me je lieve kind.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 Meisje zich dan kussen laat wachten, zie de geheime gering. En de nieuwe nieuwe vraagje, stemt het paardje onzo oh, zo blij. Want geweet de antwoord dan een kus, ze zijn er geren bij. Doe je luid niet met me, hoesje als liefste, mee, Daar is, zie de geheime gering. Jij ja, zul je luidt, je hoesje, mee, lieve die, die is, ik zie je toch zo geren.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 Zing je niet van zomerzonnigheid? Laat het vrij door open venster zweven tot het dringt in het hart van groot en klein. Zing je lief waarin het verlaat. En fly. Is links dan rechts, terwijl het orgel gaat en schokken slaat een blond gelokte engel op het pirament met houten arm de maat.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 de bloemen staan een beetje fris blus en blozend. Hij vindt haar een poes van al nog mooier dan de mooiste roos. In haar naam die geur en kleur vergoedt ze lente dag en dag. En ze geeft aan iedere kop hoe je raad met blijde Het Met mooie tulpen, hyacinten en narcissen. Ze komen best van de veiling lissen. Dan heb ik rozen die rooien. Zeg het met bloemen, ze spreken tot het hoor. Ik heb bloemen voor geloofden en ze zeggen ik heb je niet. Voor hen die een halve lopen ook de kleine vergeet mij niet. Lieve kind, tussen de bloemen deed ze hard of zoveel kloppen. En hij moest daar wel naar vragen, kon dat kloppen niet meer stoppen. Toen hij haar zondag zijn buur geliefde stalen verklaren. Van toen af klinkt dat meintje dit duetje iedere dag Ik heb mooie tulpen hier zitten en narcissen Ze komen vers van de veilingen, glissen Dan heb ik rozen, bier, rooien en witte Zeg uit mijn bloemen, ze spreken tot het hoog Ik heb bloemen voor de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 Dat zie elke avond weer. Drie keer alle dagen, maar wat is nu de keer? Wij, well, we. Well. Zie elke morgen, zie elke middag, zie elke avond weer. Drie keer alle dagen, maar wat is nu de keer? Ik de hele morgen, ik de hele middag, wilde zelfs middag, middag bij, bij je zeen. Dan waren alle dagen vol geur en zon en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 Get a three! three! Oh uh -huh.